De ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne... zijn bij elkaar in Berlijn om te praten over de oorlog in Oekraïne. Het is voor het eerst in weken dat ze rechtstreeks met elkaar spreken. Ze praten onder meer over een staakt het vuren... al zou Oekraïne daar weinig interesse in hebben... omdat het land de indruk heeft dat het aan de winnende hand is. Snoepbedrijf Mars roept chocoladedrankjes terug... omdat mensen er ziek van kunnen worden. De fabrikant heeft in een aantal melkdrankjes een bacterie aangetroffen. Volgens de voedselwareautoriteit kregen in het buitenland zo'n 60 mensen diarree en moesten ze overgeven. In Nederland zijn er nog geen mensen ziek geworden. De Nigeriaan in Spanje, die Ebola zou hebben, blijkt toch niet besmet met het virus. Dat heeft het Spaanse ministerie van Volksgezondheid gezegd na medische tests. De man was gisteren in een ziekenhuis in Alicante in quarantaine geplaatst... maar blijkt nu dus geen Ebola te hebben. In de Eredivisie heeft Ajax een tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het werd 3-1 tegen AZ. Groningen won met 3-1 van Heracles en Utrecht won met 2-1 van Willem II. go Eagles ging met 3-2 onderuit tegen Excelsior. Een van de doelpuntenmakers van go Ahead was doelman Cummins. Hij scoorde vanuit een doeltrap. Op de EK Atletiek hebben de Nederlandse vrouwen geen rol van betekenis kunnen spelen op de 4x100 meter. Startloopster Madia Gavor kreeg het stokje niet goed bij Daphne Schippers. Het goud ging naar Groot-Brittannië, Frankrijk pakte zilver en brons was er voor Rusland. Het weer op veel plaatsen regen en motregen, vooral in het Zuidoosten. Ook morgen is het wisselvallig met kans op onweersbuien. Het is morgenmiddag hooguit 17 graden. Dit was het NOS-verhaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 Uh, met je vriendjes, vriendinnetjes. Wat, wat had je voor hobby's bijvoorbeeld? Oké, okay, ballet. Klassiek ballet. O, o, Dat o, vond leuk. ik heel ja. leuk. Dus uh, als kind uh, zat ik daarop. en Daar heb ik ook jaren op gezeten. Mm -hmm. En het vriendjes en vriendinnetjes van lagere school speelden gewoon lekker buiten. Dat was toen heel normaal. Gewoon leuke spelletjes doen met, uh, met elkaar buiten. En op de middelbare school... Ik zat op het Atheneum en dat is best serieus, was ik zelf mm. ook, om gewoon te leren. Dus je was best bezig met je school en met studie studie. En... Ik weet niet of ik daar nou zo heel veel naast deed hoor. Mm. Nee, daar heb je misschien ook niet veel tijd voor gehad. Je nee, moet klopt. ook studeren in die klopt. tijd Kunnen natuurlijk. Ik wel op een gegeven moment ja. ging naar de HAVO, omdat ik toch naar HBO wilde doen. En toen was het inderdaad veel meer van feestjes en mm. wat dingen daarnaast doen. En, <laughs> en een andere inslag. Ja. Klopt.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 Dingen heel goed begrijpen. Of juist openstaan voor nieuwe dingen. En, uh... Hoe lang heb je dat gedaan? Dat heet een kindernevendienst, ja. hè? Dacht uh, ja. ja, kinderwerk, Kindernevendienst is oh, bij ja. de geformeerde kerk. Dat klopt. Oh, ja. dan, ging je, dan doe je ook wel zoiets. Dan oh, ging ja. je er een, een, tijdens de preek eruit. Ja.